en verplaatst zich later naar het Binnenhof in Den Haag. De Franse politie heeft vijf mensen opgepakt... naar de dodelijke steekpartij eerder deze maand... in het hoofdkwartier van de politie in Parijs. Het zou gaan om personen die banden zouden hebben... met de dader die zelf is doodgeschoten. De 45-jarige man stak op het bureau waar hij werkte vier mensen dood. Volgens de Franse justitie zijn er aanwijzingen... dat hij zich jaren geleden bekeerde tot de islam... en daarna steeds radicaler werd. Het is nog niet duidelijk waar de vijf opgepakte mensen van worden verdacht. Negen Catalaanse politici zijn veroordeeld tot lange celstraffen voor opruiing rond het onafhankelijkheidsreferendum van twee jaar geleden. Het Spaanse hoogrechtstof legde straffen van 9 tot 13 jaar cel op. Drie anderen werden alleen schuldig bevonden aan ongehoorzaamheid en hoeven niet de cel in. Onder de veroordeelden is niet de voormalig regiopresident Poets de mond. Hij is naar België gevlucht en verwacht wordt dat Spanje opnieuw werk zal maken van zijn uitlevering. Het Amerikaanse leger verplaatst de komende weken tanks, helikopters en militairen door Nederland. Ze gaan naar Duitsland waar de komende maanden oefeningen worden gehouden. De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa is verhoogd vanwege de toegenomen spanningen met Rusland. Het Nederlandse leger beveiligt de plek in de havens van Rotterdam en Vlissingen waar de Amerikanen aankomen. En de marechaussee begeleidt de militaire kolonnes op de weg.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 Don't you ever stop it up to start Take your car, How of that care? Don't you ever stop, Long it up to start Get your car, out of that care? Call the up a fire with the angles Came to the ticket at the 7-Eleven pops was sick, but he had six Engles and him, and his his What do we got? Yeah What have we got? Yeah What do we got? am Riverside What do we got?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 We Goed. Wij zijn uh, niet helemaal zeker of dat het nieuws uh, doorgekomen is. Maar uh, nou ja, dan hoort u het straks uh, nog een keer. Uh, we hebben geluisterd naar de Clash met de Magnificent Seven. En nu gaan we luisteren naar Belinda Geurensen. Welkom Belinda. Uh, we gaan het hebben over uh, Zandvoorts hoop en vrees langs de spoorlijn. Ik vind het wel een hele ja, een mooie, mooie tekst. He? Ja, is wel geweldig Deze is niet van ons. Die is van afgelopen donderdag in een Haarlingse Als ik het voor Ja. Ja. Maar het is een prachtige. Ja, de Gwadplaats ja, ja. ziet miljoenen investeringen als kans voor betere bereikbaarheid. Nou, mooier kan het niet. Nee, mooier kan het toch niet. Nee, nee. nee goeiemorgen nou, trouwens. We goed, hebben gelijk helemaal blinde. binnen. Hè? Ja, daarom. Ja. Nederlands hoop en bange dagen. Nou. Ja. Ja. <laughs> ja, maar wat mij trouwens opvalt is dat er ja, eigenlijk wel een hele brede steun is voor deze investeringen. De, de, de Tweede Kamer, de provincie, iedereen is ermee bezig. Vertel daar eens wat van. Nou, ik zie jou kijken ja, bij die, dat brede zei, ja, ja, dat die brede steun. Bij die brede steun. Er is wel veel steun. Nee, het, het is, um, maar het gaat natuurlijk om de bereikbaarheid van Zandvoort. Verbetering ja. van het spoor. En ik denk ook dat het wel goed is om te benadrukken. Dat eigenlijk de F1 is het vliegveld uh, daarvoor geweest. Ja precies. Maar ja. het is niet voor de Formule 1. Nee. Want als we namelijk voor F1. één dag uh, of één week in het jaar we dat gaan doen. Dan moeten we ons afvragen of dat de investering wel waard is. Ja. Dus hij is breder. Um, en er doen veel mee. Uh, ministerie. Um, voor 2,3 uit mijn hoofd, een miljoen. De vervoersregio Amsterdam uh, doet mee voor 6 ton. De provincie Noord-Holland doet mee. Um, gemeente Zandvoort. En dan krijgen we natuurlijk het mobiliteitsfonds van de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemsteden. En die is nog het spannendst. Ja, dat heb ik wel begrepen. Vooral Bloemendalen ligt een ja, beetje... Ja, dat klopt. We, we hebben een, jaren geleden hebben een mobiliteitsfonds met elkaar ingesteld. Met ook het doel de verbetering van de bereikbaarheid van heel Zuid-Kennemerland. Dus dat voor, echt voor onze regio. En ook vanuit het idee van je kan geld vragen bij, uh, bij de overheid, bij de rijksoverheid of bij de provincie. Maar wat ben je op een gegeven moment ook zelf bereid om te betalen? Want ja. je kan al met je hand ophouden, maar je moet ook zeggen van... en dit gaan wij ervoor maar doen. Maar zij hebben toch ook letterlijk belang? Het is toch niet zo dat dat uh, uh, voor hun weggegooid geld is? Dat hangt er vanaf natuurlijk hoe je ernaar gaat kijken... Uh, ja. de, de verbetering van het spoor, meer treinen per, per uur. Wat dan mogelijk zou kunnen op het spoor. Hè, want het Met is een natuurlijk. Ik kan, me, ik kan me ook voorstellen dat je gaat natuurlijk niet continu zes, uur, uh, zes treinen per uur laten rijden als het niet nodig is. Nee. Ik neem aan dat de NS is ook een commercieel bedrijf. Maar uh, dat betekent wel dat de mensen die langs het spoor wonen, die hebben daar last van, mogelijk. De spoorwegovergang zou wat vaker dicht kunnen zijn. Dus dat is een afweging van de belangen die Bloemendaal moet maken. Uh, dat is één. Overveen de... is natuurlijk een heel moeilijk punt. Nou, he? Precies, ja. maar dan ja. gaat het erom. Uh, ben je bereid om gewoon uh, een, een duurzaam alternatief uh, voor de auto uh, te omarmen of niet? Ja. Want als het alternatief is van we gaan niet meer treinen per uur. Betekent het ook dat uh, uh, mensen die Zandvoort willen bezoeken. Breed, het gaat natuurlijk ook om het strand, uh, dorp, uh, overige evenementen. Gaan die met de, de fiets, met de trein, met de bus... Maar een heel groot deel gaat ook met de auto. Ja, en ik denk dat we daar toch de meeste aandacht aan moeten gaan besteden. Oh, simpel gezegd, er moeten er meer de auto uit. Dat wordt überhaupt een lastige. En die vind ik. Ja, ja, ja. <laughs> dat is natuurlijk ook wel een discussie waarvan ik zeg van. Mensen, de, echt de auto uit, dat, dat lukt je niet. Nee, niet. Maar het alternatief moet er gewoon zijn. Ja, dat ja. je wel het echt biedt van. Er is een mogelijkheid ja, ja. om. Uh, u kunt in de file staan. Kijk, laten we wel wezen: een heleboel mensen. Zeker als het regenachtig is, even ook naar het strand. Die willen het liefst met een auto in de strandtent of in de winkel. Ja, maar het is ja. ook wel ja. begrijpelijk. Want als jij kinderen hebt en je hebt drie tassen bij je... en je moet speelgoed meenemen en je moet allerlei dingen... dan is die trein best wel een dingetje. Nou, ik snap dat. Versus ja, de kosten. Je kan het ook goed inrichten. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld hoe... Uh, en dat noemen ze geloof ik Lightrail, Rail... hoe dat werkt rondom Den Haag en Den Haag-Rotterdam. Daar hebben ze zoveel mensen tussen Den Haag en Rotterdam de auto uitgekregen. Gewoon omdat die verbinding fantastisch is. Ja. En waarom is die verbinding fantastisch? Omdat hij met korte treintjes een hoge frequentie heeft. Het is een beetje een metroachtig systeem. En je zou je kunnen afvragen of dat deze richting ook niet moet gaan gebeuren. Nou, dat, zijn, dat zijn op een gegeven moment al jaren geleden ook de alternatieven die werden voorgedragen. Voor een light rail onder andere. Voor een betere bereikbaarheid. beter ja. uh, betere ontsluiting ook van Zandvoort is vaak. Ja. Maar dus dat, dat, dit, ik zie dit wel als een kans. Ja, dan dit dan zou een ik, eerste stap kunnen zijn tuurlijk, die kant op. Ja, dit, en dit, is niet, dit is niet het einde, maar dit is wel een kans, denk ik. en ja, Dan moet je de, de afweging maken. Tuurlijk, het is een hoop geld, zeker ook voor Zandvoort. Maar denk ik, ja, als je uiteindelijk, zeker, zeker voor deze regio, eindelijk een keer iets kan betekenen... in een, in een, echte, een echte verbetering van, de, van een van de zaken... dan denk ik, ja dan moeten we die kans ook wel een keer grijpen. Ja. Want het werkt uiteraard wel. Want nou ja, kijk eens naar uh, zo'n zo Zandvoort uh, hardloopwedstrijden op het circuit. Nou jongens, ik ken er net zoveel treinen inzetten. Ze willen, ze zitten gewoon een zondag lang vol. Precies. Dus mensen willen best wel. Jawel, en het moet ook gewoon een alternatief zijn. In de combinatie kan ik me voorstellen dat je zegt van... een, uh, een, een Qua prijs, hè, dat je je deelname ticket... in combinatie met een treinticket... Ja, dat vind ik heel daar daar dat zou, trein zit leuk. Daar zitten, zitten de winst in. En kijk, je moet mensen vind ik altijd... je moet ze niet dwingen, maar je moet ze wel de keuze geven. Het is of de keuze van... Uh, wilt u met de auto, kunt u in de zuid staan... en dan hebben we pendelbussen bijvoorbeeld. Een alternatief is, u kunt met de trein komen. We zijn notenbeen uh, de enige kustplaats met een, met een treinstation. Ja, Nog nut... wel, hè? Hoek van Holland komt eraan, hè? Ja, maar hey, ja, plek, ja, ja, we zijn <lacht> Dat is niet te vergelijken met <lacht> nee, Zalvoort. Nee, dat, het. Dat, is, dat is niet echt een badplaats, <lacht> toch? Nee, dat is niet echt een badplaats. Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat, het ligt ook aan de kust. Okay. Ja, ja. Nee, maar dat is... Dat, we, hebben, we hebben zoveel en zo mooi. En dan met die treinen kom je hier aan en denk ik, nou, dat is uniek. Ja. En ik zal er nooit voor pleiten, uh, dat uh, mag je van de VVD verwachten dat die de auto afzweert? Nou, met het <lacht> Kabinet ...met de huidige opstelling van Rutte kan dat best wel. Ik heb nog nooit zo'n groene Rutte meegemaakt als op dit moment. Nee, en gelukkig zijn er ook andere geluiden binnen de VVD... <laughs> ...die wat meer voor de auto zijn, waaronder uh, ondergetekende. Nee, dat, maar het, het gaat erom op een gegeven moment de combinatie. Ja. En, je, en je, je pakket moet goed zijn. Het totaalpakket moet goed zijn met alle mogelijkheden... ...voor fietsen, voor wandelen, voor de trein en voor de auto. Ja. Maar nou, dat betekent natuurlijk ook nog wel wat voor de omgeving van het station. Hè? Uh, nou, Ik had er gelezen dat in ieder geval de trap... Wordt ernstig verbreed, dat ja. moet ook wel, want dat. Uh... Maar dat is, dat is al een iets wat al jaren, jaren speelt. speelt. Ja, dat ja, ja. Is, was nog ook al in de. Um, nou, dat was denk ik de periode wat ik zelf nog weet, rond 2012, 2013 waarschijnlijk. De entree zandvoort. Ja. Waarin het spoor een van de onderdelen was die ook uh, verbeterd moest worden. En dan ging het met name een stuk groen ook langs de zijkant. Ja. Om dat ook erbij te trekken en wat meer tot uh, ontwikkeling te brengen. Maar ook de trap, dat was daar ook toen al en een heb je onderdeel dan van. Over die middentrap? Nee, de, nee, de die trap aan de zijkant. Aan de zijkant. Aan de zijkant. Aan de zijkant. Ja, dus zeg maar ja. de kant naar de, naar de Zeestraat toe. Ja. Ja. Ja. ja. En dat was toen al onderdeel van de plannen van de entree Zandvoort. En het dat kan, kan, want er is ruimte voor. Hè? En er zijn toen ook namelijk ook al gesprekken geweest. Ook al met ProRail. Pro want die was natuurlijk eigenaar of is eigenaar van die gronden. Van hoe kunnen we dat gewoon betrekken. Om het ook een stukje leefbaarder te maken. En een van de zaken die er toen ook bij betrokken werd. Waar naar gekeken is. Is dat kleine, ja, campingje is het niet. Maar waar ja. daar de, de, die vaste uh, modellen staan. Ja. Ja. Ja. Ja. Van hoe kunnen we daar het gebied als je creating. daar een, een, een ontsluiting zou kunnen maken. Dat daar is dan ook. Dat is plattig. allemaal van dat onderdeel geweest. Dus ja. de plannen zijn er al jaren en dat het dan nu komt op deze manier zegt nou ja. Ze laat dan helemaal ja, niet. hè? Zeker, ja. maar is daar dan wel een, al een, een, een ingang om het maar uh, letterlijk te zeggen nee, dat dat gebeurt of is dat nog niet zo? Nee, de trap is wel een van, een van de zaken die naar voren komt. Uh, ja, ik kan maar dat exact qua uitwerking, dat, dat weet ik niet. Ik vind, vind overigens vind de, ik de trap overgaan, niet behoorlijk over stijl, als ik het zo mag zeggen. Het is ja. Een behoorlijke stijle trap. Maar we hebben gelukkig ook een lift. Ja, nee, maar goed, die ja. lift, daar kunnen natuurlijk maar een beperkt aantal ja. mensen in. En volgens mij via de andere kant loopt hij gewoon. Dat is wat. Ja, uh, je kan ja, ja, er aan drie kanten ja. erin en drijft natuurlijk. Dat, dus, dat, en, en, dat, en dat als er een mensenstroom komt, dat je het zo uh, efficiënt en zo goed mogelijk inricht, ja. dat snap ik ook. Ja, want uh, uh, als het inderdaad met twee richtingsverkeer op die kleine trap. En dan die stijlheid. Ik, ik vind het persoonlijk best wel uh, uh, lastig. Ja. Voor mij ook. Maar B dat vind ik de, voor de uitwerking van de plannen. Gelukkig gaan wij daar niet nee, over. Maar je, <laughs> nou ja, voor het wel. deeltje wat, wat over Zandvoort gaat. Ja, hè, als we is... als je vanuit die trap, dan loop je naar boven. Dan loop je natuurlijk wel direct Zandvoort in. Ja. Ja. Nou, dat, dat is vaak. Daar staan taxis, er staan auto's, er staan bergen fietsen. Nee. Daar zal toch ook wel iets aan moeten gebeuren. Ja, maar dat dan wil was die stroom een... groter worden. Maar om dat was te creëren. Klopt, dat was nu ook het hele onderdeel. Ook die fietsen, hoe kunnen we die beter... Ja. Plaatsen en kwam mogelijkheden om dat te doen? Er is dus natuurlijk al een behoorlijk. Een grote ruimte voor het station waarvan ja. ik denk, jongens, gebruik dat plein. Maar we hebben natuurlijk al een herinrichting daar gehad. Ja. He, dit is natuurlijk al een behoorlijk. echt een, echt een upgrade geweest. Absoluut. Als je gaat kijken naar hoe het er nu uitziet. in vergelijking met hoe het was. Maar af is het nog niet. Nee, nee want er moet ook zeker nog aandacht besteed worden aan de veiligheid. Hè? Want ik zie ja. toch wel vaak uh, overstekende. Direct overstekende mensen. En dan ook nog auto's, fietsers, brommers. Ja. Ja, het is een mix van het verkeer wat erop En op denken van: is. ik mag oversteken. Maar er is nergens een zebrapad. Dus nee. de auto's denken: ja, hallo, ik rij hier op de weg. Ik hoef toch niet te stoppen voor een. Uh, en nou zijn Duitse mensen daar iets anders in. Hè, want die zijn gewend om te stoppen als er een, uh, een voetganger oversteekt. Maar de Nederlanders zijn dat niet gewend. Dus die gaan gewoon door. En dan zie je mensen echt zo van: hé hey, hallo, uh, wil je even stoppen? Ja. Want ik steek hier over. En die. Automobilisten denken, ja, hallo. Mag uh, jij even tot ik uh, voorbij ben. Dan kan je daarna oversteken. Ja, dat is. Dit is ook regelmatig uh, discussie geweest. Er uh, zijn er ook vragen over geweest, ook door diverse politieke partijen. Ja. En trouwens, ook voor heel veel inwoners van ja, ja, ja. Want dat lees ik ook wel. Ja, het is uh, af en toe denk ik... Uh, maar dat is misschien meer een persoonlijke nood... dat ik denk, we maken het allemaal zo ingewikkeld... dat we niet meer weten wie wat waar voorrang heeft. Dan denk ik, laten we terug eens een keer gaan naar de basis... dat het ook duidelijk wordt. Ja. ja. Want dat betekent Helemaal ook, dat kunnen mensen namelijk... ook gewoon letten op het verkeer en de omgeving. Ja. En, en moet en je niet als ze aankomen ja. rijden... dat ze denken van... Nou, laten we hier eens even stoppen en een hele studie gaan uitvoeren van wie er nu voorrang heeft. Want dan is er natuurlijk alles wat gebeurt. Nou, ik vind bij het station dat vind ik een van de plekken. En ik weet wel dat is het principe van shared space. Maar uh, als shared space leidt tot onduidelijkheid en chaos. Waarbij we uiteindelijk nog um, um, verkeersregelaars gaan inzetten om het uh, in goede banen te leiden. Dan zijn we volgens mij niet helemaal op de goede nee, weg bezig. Nee, nee, ik denk dat daar ben best wel heel simpele en ja. logische oplossingen voor je te vinden. En dan ben ik zijn. geen voorstander van, van stoplichten, want dat vind nee, ik dat, dat is ook niet. ook niet, maar ik denk dat ze uh, dat we hadden je... vroeger van die mooie oranje bolletjes. Ja. ja, gewoon van die knipperdingen. Nou, dat ja. was ja. fantastisch, want je wist tenminste dat er iets was waar nou. voetgangers kwamen. Ja, dat zie je in heemsteden ook van mij ook bij bepaalde uh, oversteekplekken, dat als je rijden. ja, die grond, knippers, Dat vind ja, ik, dat ik zeker in het donker vind dat altijd wel heel Geweldig, handig. ja. Ik vind het handig hoor. Nou en je Hoezo. zou, wat we nu gedaan hebben is die overgang die zit zeg maar net na de bocht. Je zou al voor de bocht kunnen beginnen met het aangeven van jongens, kalm aan. Klopt. Maar goed, maar goed we hadden het over de <laughs> terreinen. Ja, ja, ja. Zo nee. ja. even zijn we de hele herinrichting van het dorp gaan doen. Dus dat is even. de laten. hele bereikbaarheid hebben in één keer opgelost. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja. Maar het is nee. wel mooi. Als ik, ik heb ook even de stukken van die afgelopen... Wanneer was in dinsdag dinsdag, de ja. raad, Trouwens, dat ging vrij vlot, vond ik. Ja. Iedereen had eigenlijk gerekend van, nou, dat wordt twee avonden volle bak. En um, één avond tot half twaalf, oh nee, half twee, wat was het? Nee, nee, nee, half twaalf. Half twaalf, nee, twaalf nee, en dat was het hè? Ja, nou, nu hebben we nog de raad natuurlijk, met algemeen bezouwing. Dat zal wel twee avonden worden. Ja. Maar wat je zag, een heleboel, heel boel, heleboel partijen hebben vooraf ook vragen gesteld, schriftelijk. Ja, ja. Dus dat scheelt ook al, dus dan... Uh, Konden we er iets vlotter doorheen, ja. gelukkig. En waren dat vragen waarvan je zei: van nou, daar kunnen we iets mee? Of, of was dat. Het... Ja, met die vragen kan je altijd wel. Ja, het is nee, meer wat goed, met die antwoorden. He? Antwoorden, he? De, de, de Nou, de antwoorden in sommige gevallen roepen uh, wel weer op meer tot vragen. vragen of roepen weer vragen op. Ja. Maar dat is uh, de afweging: gaan we dat meenemen in de, uh, in de algemene beschouwingen, of niet? Ja. Of komen we er op een ander moment op terug? Nou hebben we ook nog een tijdspad. Ja. Want het begint uh, toch wel ernstig dichtbij te komen. En uh, nou ja, omdat wij in Nederland geen last hebben van tyfoons, uh, op 3 mei gaat het gewoon, uh, gaat het gewoon door. Hè? Alleen in Japan moeten ze het misschien wel schuiven, maar gaan we het halen, al die verbeteringen. Is daar zicht op? Nou, het lijkt me dat, dat um, ProRail als uitvoerder, ik mag toch aannemen dat ze het nu in een planning hebben opgenomen. Ja, ik denk dat het dat gaat gebeuren. Ja, ja, Dat dat gaat gebeuren. Anders hoef het geld niet te vragen. En pro kan dat. Hè? Als we gewoon zien maar, hoe kijk, ze in een gooi... In één in Zij die... weekje een heel uh, nou, ik neem daarvan uit Dat al de, als deze partijen allemaal aan tafel hebben gezeten. Ze hebben allemaal gezegd... Ja, onder voorbehoud van financiering. Hmm. Dan moet dat lukken. En dat, uh, daar ga ik gewoon vanuit. Goed, dan blijft nog even dat... Die regio-samenwerking ja. als een toch wel een vraagteken boven alles ja, hangen. Dat vind ik de, de, dat vind ik de meest uh, lastige. Ook en, de meest onvoorspelbare. Ja. Is het, het gemeentebestuur die zich daarmee bezighoudt? Burgemeester, wethouders? ik neem ik, Die zullen echt op de achtergrond wel de contacten hebben en kijken hoe en wat. Maar het is natuurlijk nu een openbaar politiek debat. En dat vind ik ook dat het in de openbaarheid ja, wordt ja. En dat vind ik ook echt terecht. Maar je ziet in Bloemendaal dat, dat wordt spannend De op oppositie uh, heeft zich al uitgesproken om, uh, dat ze willen dat de wethouder een veto uitspreekt. Dus dat is, um, dat is stevig. Dat is stevig en dat kan ook. Want je mag als... Um, Zeg maar als partij of als gemeente waar, het, uh, waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden op jouw grond. Ja. Heb je het recht om een veto uit te spreken. Nou, dus daar is voor, vanuit Bloemendaal, vanuit de oppositie in ieder geval de, de, de roep. En die hebben volgens mij ook een motie voorbereid. Of zijn ze aan het voorbereiden om te zeggen spreek dat veto maar uit. Vanuit de coalitie is er, is er um, in ieder geval... Wat ik even nu uit mijn hoofd weet, twee, twee partijen, twee, drie partijen die gewoon gezegd hebben: prima, wij zijn akkoord. En de sleutelpositie ligt op dit moment bij het CDA. Wat gaan die doen? Oh. Gaan die uh, stemmen die voor, stemmen die tegen, stemmen die verdeeld? Kan uh, onze CDA hier in Zandvoort daar nog een klein beetje invloed op uitoefenen? Nou, dan zou ik ze wel te willen oproepen. <laughs> ik weet, bij deze. Ja, dus uh, daarom is het, het zal daar. Uh, Um, Kilo kiele gaan worden. En dat betekent dat op het moment dat Bloemendaal zijn veto uitspreekt, dat het geld er niet komt. Maar dan, dan, dan komt er helemaal geen geld. Of is het alleen nee. maar dat deel wat Bloemendaal zou moeten betalen? Nee, dat wagen. komt dus helemaal niet. Dat maakt hem natuurlijk extra lastig. Dat maakt hem extra lastig. En dan moet je op een gegeven ogenblik. Ik vind dat in deze. Um, en ik snap het hoor, want ik vind echt ook dat je altijd als in eerste als ben je ook volksvertegenwoordiger. Ja. Dus dat geldt voor mij hier in Zandvoort, maar dat geldt ook voor de mensen in Bloemendaal. Dat je de belangen hebt te behartigen van je eigen gemeente. Ja. Maar ik vind dat je daarbij ook wel uh, het algemeen belang uh, in de gaten ja, moet absoluut. houden. En wat is je doel? Wat is uiteindelijk hetgeen wat we willen bereiken op, ja. met elkaar op lange termijn... Ja. En hoe kunnen we in de vorm van afspraken uh, datgene wat bereiken wat we willen. En ik vind dat we daar, uh, tuurlijk moeten we daar oog hebben voor de, voor de inwoners die er al langs het spoor wonen. En voor in, met name als het gaat ook voor de, over, uh, de overgang bij Overveen. Tuurlijk, maar daar kunnen we afspraken over maken. Want we gaan het niet hebben over. Want dan krijg je op een gegeven moment van de Indianen-verhalen. dat er tien treinen heen en tien treinen ja, terug. Nou, nou, dat kan helemaal niet. Nee, dus laten we ook in alle redelijkheid met elkaar uh, overleggen. En het is ook niet het hele jaar. Het zijn de perioden. precies, er iets maar, te doen en, is, dat, en dat het misschien. En het heel gaat om evenementen. En het gaat om mooi weer. En um, het liefst natuurlijk eigenlijk het jaar rond. maar we weten dat dat ook een utopie is. Dus laten we ook gewoon in alle redelijkheid. met elkaar uh, dat soort zaken bespreken. En het alternatief is ook gewoon heel duidelijk. Die kaart mogen we ook best spelen. Doen we het niet met... Laten we de mensen niet met de trein komen. Hebben ze een andere alternatief. Dat is dus de, de fiets. Nou, dat doe je niet. Hè, met je, al je kinderen en je, en je tassen ja. en je spullen naar het strand. Dus dan komen ze met de auto. Nou, als dat is wat je, wat je uiteindelijk wil. Nou, dan moet je volmondig daar ja tegen zeggen. Nou, maar of, ook kijk, blij van. of kijk naar de NN. Ja. Ja. En dan moet je wel ook reëel zijn. Dan denk ik... Um, want het is niet een bedrag dat iedereen nu even op tafel moet leggen vanuit je eigen begroting. Er is al jaren voor gespaard. Dus het zit ook echt in het een pot. Het zit in het investeringsfonds? Ja, het zit in het mobiliteitsfonds. Ja. En volgens mij is de bijdrage voor Bloemenaal 144.000 uit mijn ja, hoofd. Ja, 147 miljoen. Of, of zoiets in die buurt. In die buurt. Ja. ja. Nou ja, het, het uh, is geld, maar het is niet het, het, het wereldbedrag wat je zeg maar uh, bij je van nee. zou zeggen. Nou, dat is zoveel, dat kan niet. Ja, maar wat je ook ziet is dat het om, op dit moment ook heel erg uh, gefocust wordt op die Formule 1. Ja, dat, dus dat doen ze dus ja. heel erg. En daar spelen natuurlijk veel meer zaken in. Ja, maar dat is heel breed. Al, ja. dat, dus dat, dat vind ik ook. Je moet die koppeling doen. En laten we wel weten. Het is al jaren natuurlijk een wens dat de bereikbaarheid verbeterd wordt. En ja, het komt doordat we de Formule 1 krijgen. Dan moeten we moeten elkaar ook, wat zeg ik altijd, geen mietje over noemen. Dan moet je reëel in zijn. Ja. Het is dat vliegwiel wat je uiteindelijk, waarvoor je dat ook wil, zo'n zo zo evenement zo'n antwoord. Precies. Dus profiteer daar dan ook van. Ja, nou ja, dat is het. Uh, omdat het dus nu op die Formule 1 aan de zijkant heel veel geld ook vrijkomt... kun je zeggen van, oh wat fijn. We kunnen dat erbij leggen, waardoor wij ook... Dat extra geld gebruiken kunnen Want als dat niet gebeurt en je houdt het op, dan is dat geld wel beschikbaar. Maar daar kun je niet zo heel veel mee. Met dat bescheiden bedrag wat zij dan bijdragen. Dat is een, ja. een, een kleine druppel op de plaat vergeleken bij wat er van al. In andere totaal is het komt, 7 miljoen natuurlijk wat er wordt bedoeling. bijgedragen. En dat ja, is geld. Dat, uh, dat, is, en dat is echt geld. serieus geld. Ja. Ja. Ja. ja, en er wordt ook goed gekeken naar. En dat vind ik wel goed. Dat het dat eigenlijk als tweede punt gelijk genoemd wordt. Die uh, aanpassen van die overwegen. Want daar zit, daar zit wel een bottleneck. Ja. Als je heel veel treinen hebt. Dan, die gaan gewoon niet meer nee, open. Maar, da, maar de, dan denk ik ook. En dat is dan wel de uitdaging. Met name voor een ProRail NS. Van, probeer naar slimme manieren. Die zijn er. En die zullen de best zijn. Dan denk ik, ik ben absoluut geen, uh, geen deskundige op dat gebied. Dat zei we Laten we ook goede rollen uh, uh, scheiden. Maar dan denk ik, daar zullen ze best over nagedacht hebben. Ik weet zeker dat uh, hier ook. Uh, nou, nou even. digitale oplossingen voor Natuurlijk. zouden kunnen zijn. Dat, uh... Nou ja, dat mensen zeg maar, uh, uh, zich zorgen maken over het feit. dat zo'n zo overweg best wel lang dicht is. Hè? Vaak nou. is het zo dat het nog wel een, een aantal minuten duurt. voordat. De trein komt terwijl die bomen al dicht zijn. Nou, daar zou je natuurlijk dat ook... Dat kan korter, elkaar, uh, maar dat heeft te maken praten. met die beroemde afstand die ook tussen treinen moet zitten. Ja. Dat is ongeveer hetzelfde verhaal. De treinen zouden korter op elkaar kunnen, maar ja. dat, dat maar, zijn allemaal stappen die nog gezet moeten precies, worden. Maar omdat dat zijn daar gewoon, de techniek nog niet... Precies, maar dat zijn natuurlijk goed. gewoon punten voor overleg. En dat is ja. wat een gemeente kan inbrengen. En ja. dan, ik kan me niet voorstellen dat, dat iedereen daar uh, doof voor is, voor dat soort argumenten. Nee. Ik weet zeker dat dat gaat lukken. Dat denk ik ook. Nou, we gaan het horen en zien. En uh, wellicht uh, zien we je weer, weer terug om een heel positief verhaal te komen vertellen. Dus we altijd kunnen hoop. eigenlijk wel vaststellen ja. dat we Zandvoorts hoop langs de spoorlijn uit kunnen spreken. Juist. En dat we de vrees weg laten. Niet weglaten. de vrees laten we weg. Een klein vreesje als het gaat om bloemendaal. Maar oh, nee. voor Zandvoort <laughs> is het altijd hoop. Hij is een optimiste. Dat is maar goed ook. Dankjewel voor je komst Belinda. Graag gedaan. En tot de volgende keer graag. We gaan uh, luisteren naar muziek.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 ...naar George Ezra, Pretty Shining People. En we gaan het hebben over uh, ja, het circuit. De Formule, De Formule 1. 1 met Erik Weijers. Ja? Goedemorgen Erik, dat fijn dat je er bent, dat je tijd hebt kunnen maken... ...want volgens mij ben jij gewoon ongelooflijk druk... Klopt, maar het is ook gewoon zaterdag, hoor. Maar toch? Er wordt ook nog gewoon gereden op de ski, uh, Ja, ik heb de hele week gewoon ja. heerlijk ja. Uh, geluid dan gehoord. Dan hebben we hebben de, de DNT-finale races ja. dit weekend, dus dat betekent uh, ja, de, eigenlijk de laatste races van wat wij noemen de brede sport, de brede autosport, dus de echte amateurracers. Uh, die rijden dit weekend hun laatste rondjes van, uh, van dit jaar. Ja, we komen mee ook wel echt in de afronding van, uh, van dit seizoen inderdaad. En, en gedurende de winter gebeurt er niet zo gek veel? Nou, normaal gesproken zijn er ook wel activiteiten. Het is altijd wel rustiger vanaf begin november. Eigenlijk hè, november, december, ja. januari, februari is wel de rustige tijd bij ons. Maar er zijn toch altijd wel activiteiten. Uh, af en toe. Uh, uh, zoals de maar, licenties... Uh, ja, racecursussen. De racecursus ja. Maar dit, uh, deze winter wordt het natuurlijk een beetje anders. Hè, want door, er gaan natuurlijk, zal uh, gewerkt moeten worden. Er gaat gewerkt worden aan het circuit. En dat betekent dat we vanaf begin november uh, dat, uh, ja, dat er geen activiteiten meer op het circuit zijn voor tenminste ja, twee en al drie maanden. Uh, ja. We hopen zo snel mogelijk klaar te zijn natuurlijk. Maar uh, ja, uh, januari, februari, hangt een beetje af van het weer. Uh, dan, uh, dan moeten de, de werkzaamheden aan de baan weer afgerond zijn. En dan zouden we ja, vanaf eind februari, begin maart weer uh, weer operationeel kunnen zijn. Maar dat is in feite altijd zo, hè? Jullie hebben... Ja, maar dan zijn er wel activiteiten. Hè. We hebben bijvoorbeeld altijd de eerste zaterdag in januari... weer de nieuwjaarsrace. Uh, we hebben wat, inderdaad wat licentiedagen. Uh, wat, wat testdagen. Uh, ja, dat gaat dit jaar allemaal niet, niet plaatsvinden. Maar, uh, nou ja, goed... Die wijken uit naar Assen. Ja, ja het, het, het leuke is eigenlijk. En dat is heel grappig. Wij doen altijd de, de nieuwjaarsrace uh, op de eerste zaterdag januari, Dat gaat nu niet. Maar uh, er is altijd zeg maar, een paar dagen na de nieuwjaarsrace, heb je de 24 uur van Dubai. Dat is natuurlijk heel, nou ja, een heel eind het was een eindweg. Dat is een uitweg, ja. En dat evenement is ooit begonnen eigenlijk voor die amateurracers die bij ons meedoen aan de nieuwjaarsrace. En... Uh, maar dat is inmiddels een jaar of 15 jaar geleden. En dat is een enorm professioneel internationaal evenement geworden. Dus eigenlijk, als amateurreiziger heb je daar niks meer te zoeken. Maar kost het gewoon ook 5.000 euro of zo. Ja, wel, en we hebben nu met die, diezelfde, met die Nederlandse organisator die dat doet. Hebben we een, uh, nu een afspraak gemaakt. Die organiseren een alternatieve nieuwjaarsrace voor de amateurracers. Op geloof ik, 6 januari uh, in Dubai. Een 6 uur race. Van 6 uur s avonds tot 12 uur s avonds. En uh, ja, daar hebben zich al meer dan uh, 15 uh, auto's ingeschreven. Dus Ach, het gaat dat gaat hartstikke leuk worden. Wat ja. grappig. Want dat kost, ja. Want je dat moet kost... daar naartoe. Die auto moet ja, daar naartoe vervoerd worden. Hey, ja, Natuurlijk nee, zijn dat extra kosten. Die, gaan, die auto's gaan in een nou, container weet, dat schip. Die kosten flinke. De... Ja, dat loopt aardig op. Maar het is ja. natuurlijk wel uniek om dat een keer daar te doen. Ja. Dus het ja. is, uh, ja. zoals hier, uh, dat wat niet in Zandvoort kan, dat, dat gaat dan toch wel ergens van plaatsvinden. Ja. Dus, uh, nou ja, zou het niet lukken, kunnen we altijd nog eens kijken of het oorspronkelijke stratencircuit nog eens kunnen openen. Uh, zou ik hartstikke leuk vinden. Maar <lacht> ja. uh, vergeet je niet hoor. Dat, dat, dat, dat, dat klinkt even ouder. je Jan of... Lammers langs uh, voor de voordeur. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat, ja, ja. dat moet best Maar Je kunnen. moet dan natuurlijk overal vangeloos plaatsen. Ja. Uh, Puddeksels moet je weghalen of dichtlassen. Uh, ja, je oh, mag, echt waar, op moet echt wel zaken ja. doen. Ja, ja, we zijn daar toch op, bezig is zandver, van, ja, Dus ja, dan maar een beetje meer. Ik denk dat als je dat doet, dat dat stiekem misschien nog wel meer kost. Dan uh. dat je aanpassen voor de ja, huurling. ja. ja. ja. Maar goed, het loopt dus allemaal wel naar wens op het circuit. Ja, op het moment. absoluut. Ja, nee, het is natuurlijk nu druk. Hè. Uh, we zijn uh, met alles aan het voorbereiden, natuurlijk, op de verbouwing die plaats gaat vinden. We hebben natuurlijk heel veel overleg met de VIA, de Internationale Autosportbond, om ja, uh, precies te weten waar we allemaal moeten voldoen. Hoe het er ook uit komt te zien. Hè. Dus we gaan nou ja, tekeningen heen en weer hè, met ons idee, hoe zij het willen. Uh, dat het allemaal uh, voldoet aan de laatste veiligheidseisen. Dus zijn we nou, inmiddels wel redelijk uh, ja, uit, eigenlijk. Ja. Uh, er zijn nog een paar kleine details die moeten worden afgestemd. Nou, dan heb je natuurlijk ook je, straks je, ja, je organisatorische inzet. Wat moet je allemaal aan marshals hebben, euh, aan, aan veiligheidsdiensten, artsen, ambulances. Het nou, is een enorme hoeveelheid mensen die we daarvoor nodig hebben. Dus werving daarvan is al ook begonnen. Niet alleen voor het wedstrijdtechnische deel, maar natuurlijk ook voor nou, alle zaken eromheen. Hè? Hoe gaat dat, die werving van de marshals? Uh, nou, dat doen we eigenlijk doorlopend. We hebben natuurlijk de Officials Club Automobielsport, de OCA, die als een 19. 63 bestaat, geloof ik. Uh, uh, waarin alle uh, mensen die langs de baan staan met vlaggen. Uh, of bijvoorbeeld wordt er zitten, verenigd zijn. Uh, en daar hebben we altijd, houden we daar werving voor. Uh, uh, al afgelopen jaar. Om te zorgen dat, dat die pool met vrijwilligers. Uh, en waar, waar komt dat vandaan? Die... Uh, mensen die gewoon interesse hebben. Uh, dus, uh, die kun je in principe ja, je gewoon iedereen aanmelden. Kan, iedereen kan gaan. Maar als je autosport uh, geïnteresseerd hebt. liefhebber bent, bent, dan kan dan dat. Dan kan je aanmelden. Bij de Het is niet zo dat je meteen natuurlijk uh, met een vlag in je hand. Uh, Langs de nee, er is wel een enige opleiding enige. voor. En dan daar zitten zit, zit opleidingen aan. Ja, nee, en je moet ook een licentie halen. Uh, dus je moet ook een examen doen. Een licentie halen via de KNAF, de Nederlandse Autosportbond. Maar uh, onze pool is uh, de afgelopen jaren altijd al groot geweest. Maar het afgelopen jaar, eigenlijk, toen we al nou, ja, wisten dat we natuurlijk weer Formule 1 uh, gingen doen... hebben we extra veel mensen geworven en ook opgeleid. Hè, de, ook vandaag worden er weer mensen opgeleid. Ja, en die kunnen we allemaal gaan inzetten dan uh, volgend jaar. In de hebben de jullie nou ook nog gekeken naar dit soort dingen? Uh, de andere cyclus, of Franco Jean. Uh, ja, dat jullie daar zijn uitwisseling nou ja, mee gedaan tuurlijk, hebben. Hè, daar heb je natuurlijk een voorhand al, al uitwisseling van, van dat je weet van ja, wat moet je nou verwachten als je zo'n Formule 1 race gaat organiseren. Uh, ja, wij gaan wel uit van zoveel marshals langs de baan, maar misschien is dat wel uh, moet het wel factor 2 of 3 hoger zijn. Ja. Nou gelukkig blijkt dat in de praktijk nog wel iets mee te vallen. Uh, het is wel veel meer dan dat we normaal gewend zijn. Maar het zijn ook, zijn ook geen aantallen die we niet uh, op de been kunnen krijgen. Maar het is nu vooral zaak voordat we al die mensen de, de komende winter uh, extra gaan trainen. Dat het allemaal natuurlijk vlekkeloos gaat, ja. uh, gaat verlopen ja. straks in mei. Want we willen wel goed voor de dag komen. Dat kan me voorstellen. Maar er gaat natuurlijk ook nog een behoorlijk mediacircus draaien rondom uh, ja. zo'n Formule 1 die aanzienlijk groter zal zijn dan wat jullie gewend zijn. Nou ja, en... dat, dat merk je nu al. Hè. Uh, er gaat geen dag voorbij of... Uh, we zijn geen voorpagina nieuws, zeggen nou, wij. maar maar dat spoor. is op zich heerlijk. <laughs> he? Daar is niks. niks vervelends aan, en, toch? En, en niet alleen regionaal, maar ook uh, uh, vaak landelijk. Ja. Is die toren groot genoeg om al die mensen te hebben? Uh, ja, dat klopt. Daar gaan ook nog wel wat verbouwingen plaatsvinden, uh, dat het allemaal uh, ja, ook allemaal weer fris en netjes erbij staat. Maar op zich, voldoet het allemaal. Ja, ja, ja, ja. ja. En want dat vraagt ook natuurlijk de nodige ruimte. Uh, want er, er wordt nogal wat neergezet ja, aan die Ja, maar door de, eigenlijk het meeste wordt allemaal tijdelijk neergebouwd. Ja. We gaan geen grote permanente ja, de, gebouwen neerzetten. waar we na de Formule 1 geen raad meer mee weten. Uh, dus uh, alles wordt tijdelijk neergezet. Dus ook weer weggehaald. Er zijn misschien wat zaken die wel uh, voor de duur van het contract van de Formule 1 blijven staan hè, drie tot vijf ja, jaar. Ja, ja. Maar het meeste, alle tribunes voor het gaan worden gewoon allemaal afgebouwd. Uh, dus ja. uh, na 3 mei, uh, op 4 mei, zullen de eerste alweer verdwijnen. En, uh, en na een paar weken zul je niks meer zien dat er een uh, Formule 1 race geweest is. Nou, dat ja. is vaak het mooie van zo'n evenement. Ja. Hè? Het is een explosie. Ja. En dan daarna is het ook ja, een, dat is, dat is, en Dan en, is er bijna en, weer rust. En, en dat vergt natuurlijk ook enorm ja. veel planning. Inderdaad. Uh, ja, wanneer je, begin, uh, je hebt niet alleen tribunes die je moet bouwen. Maar ook heel veel andere zaken. En uh, dat moet ook allemaal goed met elkaar afgestemd worden. En dat zal allemaal in die laatste twee, twee tot drie weken. Voor, voor het evenement. Uh, ja, zal dat uh, plaats moeten gaan vinden. dus uh, ja, het, is, het is een enorme uitdaging. En uh, af en toe kijken we elkaar ook wel eens aan. Of zeggen van jeetje. Hoe moeten we dit gaan doen? Maar het, is, uh, ja, het geeft ook heel veel energie. En. Uh, en we hebben natuurlijk een, heel, een hele goede partners ook in het, in het evenement. Hè. We doen de Dutch Grand Prix niet alleen als Sikwi voor, Maar we doen het ook met TIG Sports en Sportvibes. Twee ervaren organisatoren ja. uh, in, in, in de sportbusiness. Ja, die nemen natuurlijk heel veel dingen praktisch uit handen. Uh, waar wij minder op toegelegd zijn. Hè. Uh, uh, kijk bijvoorbeeld naar uh, de hele publiekstromen. Met, uh, en, en de hospitality uh, die gebouwd moet worden. Uh, dat zit allemaal bij TIG Sports. En aan de andere kant bijvoorbeeld het hele verkeersplan. in de site defense en de campings. Dat doet weer Sportvibes. Dus wij kunnen ons als circuitzandver echt richten op daar waar het om gaat. Hè? De auto's en de sport. Ja, ja. Uh, daar zijn we ook het beste in, zeggen we zelf. En, uh... en bijvoorbeeld zo'n prijsuitreiking. Dat stukje zeg maar voor de toren waar de uh, media zit. Ja, er is niet zo heel veel ruimte om daar nee. de auto's neer te zetten. Nee, maar wel, geno wel genoeg hoor. Wel genoeg. Ja, is dat, nee, genoeg? Dat, is dat, dat voldoet. Nee, dat hebben we opgemeten. Dat voldoet. Uh, en uh, ja, het kan altijd ruimer natuurlijk. Maar uh, er zijn circuits... Uh, Bijvoorbeeld Die minder ruimte, ruimte nou, maar als je bijvoorbeeld de ski van Hockenheim neemt. En ja. dat weet ik uit waarom dat ik daar zelf ben geweest deze zomer bij de, bij de Formule 1. Ja, dat is niet groter daar dan dat het bij nee. ons is. Dus ja, dat, dat moet makkelijk kunnen. En, uh, maar ook daarvoor, zo'n zo podiumpresentatie of uh, prijsuitreiking. Ja, daar zijn allemaal draaiboeken voor. En iedere minuut of iedere seconde is eigenlijk vastgelegd wat er moet gebeuren en wie er moet zijn. Uh, niks wordt aan toeval overgelaten bij de formuleer. Nou, dat heeft natuurlijk een heleboel te maken dat het ook continu live op tv staat. Ja, dat ja. klopt. Ja. Ja, ja, dat moet dat, het allemaal dat, zo strak dat, georganiseerd is. Dat is het. Ook, hè? Ja. Alles, alles is tot op de minuut geregisseerd En uh, staat van tevoren vast. En daar is het natuurlijk ook. Uh, dan zie je ook wel weer dat, dat, dat. Hoe goed die organisatie ook wel weer is. En dat ze ook kunnen improviseren. Hè, wat er dit weekend in Japan gebeurt. Uh, van, ja. Door die tyfoon die, uh, die tyfoon die eraan komt. of nu eigenlijk daar, daar, daar, daar aan de gang is. Er ja, zijn alle activiteiten van de zaterdag gecanceld. En dus morgenochtend vroeg. Uh, nou, dus hier echt midden in de nacht is de kwalificatie. Maar dat betekent ja. dus dat op zo'n circuit dat in één keer alles stil ligt. Alles moet worden afgebouwd. Maar ook morgen weer alles wordt opgebouwd. Opgepakt, ja. Nou ja, op het moment dat die kwalificatie erbij moet bijvoorbeeld de hele tv uh, moet weer draaien. En moet alle reclameborden weer op hun plek hangen. Dus ja, dat vergt enorm veel inspanning. En ja, je ziet dat ze dat gewoon voor elkaar krijgen. En dat uh, ja, petje af te volgen. Als het moeten kan. Ja, maar goed, ja. voor, voor de jongens is het natuurlijk. Ja, ze, ze doen het het hele jaar. Hè. Ze, uh, ja, sorry. maar dit soort improvisatie doen ze niet zo vaak denk ik. Nee, maar daar zijn ze wel op in. Eh. Ze hebben natuurlijk hele scenario's voor dit soort dingen kant en klaar liggen. Gaat het fout dat we gelijk kunnen optreden? Nee, ja. ja, klopt. klopt. En, uh, want iedereen moet er rekening mee houden. He? Ja. Het is dus niet alleen dat je het gaat uitzenden, maar het wordt ook nog her, her en der ontvangen. Die, ja. die zijn ook allemaal Nee, in, dat dus. klopt. Nee, als zoiets uh, onder druk komt te staan, dan, dan... Maar dat gaat supersnel. Dat is een kettingreactie uh, die, uh, <laughs> die je weer ja, niet kent. Je hebt dat ook bij rampen, dan weet ook iedereen wat er moet gebeuren. Nou, dit is een klein rampje, een tyfoon wat even langskomt ja. in Japan. ja. En, en dat gaat overigens dus gewoon allemaal goed aflopen, denk ik. Ja, natuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Goed, dit soort dingen zijn niet te voorzien op Zandvoort. Ik denk niet dat uh, wij met de Nou ja, je weet het niet. Uh, nee, je, je moet laat uh, het affloppen. Je, uh, <laughs> ja. je kan niks uithouden. Nee, maar ja, dit, dit soort weersomstandigheden dit soort, ja, kennen we gelukkig niet inderdaad hier nee. in West-Europa. In ieder geval niet in Nederland. Maar ja, dan kan, kan dat kan wel ook extreem Ik heb wel eens dus sneeuw in mij gezien. Uh, ja. Ja, ja, ik heb eens nou, even ja, hard gelopen op het, het als we twee weken ja. geleden hadden. Ja. Ja, een ja, week. Ophild. Dat wil je ook niet hebben hoor. Nee. Dan kan je nog zo'n goed afwateringssysteem hebben. Maar dat is niks tegen bestand. Dat was gisteren nee. nog even in, uh, in Zigo Sport. Uh, dat uh, ze lieten zien wat er met een Formule 1-auto gebeurt als je gaan AquaPlanen. Ja, ja, maar dat is, niet, dat is niet te houden. Dat is niet te hoor. Te rijden. Nee, nee, nee, nee. nee, nee Totaal niet. Nee, nee. Maar, maar als, het zo, niet als het dan, dan, nee. zo externe dan gaat die race ook niet nee, verstart nee, hoor. Nee, nee. <laughs> We zijn natuurlijk, uh, wat je net al zei, zijn voor het begin van het jaar nogal wat dingen Afgelast omdat de Formule 1 komt. Maar voor de rest blijft het programma toch eigenlijk wel nee, lekker door. Absoluut, nee hoor. We zijn nu volop bezig met de planning voor het hele seizoen. Volgend jaar natuurlijk. Ja, uh, uh, ja die Formule 1 is begin mei. Uh, we gaan in april. Om, hè. Sowieso paasraces, uh, Die gaan ook gewoon plaatsvinden. En die gaan we ook echt gebruiken om. Nou ja, om even Een soort goed te testen. Goed te oefenen. Ja. Testen uh, met uh, dat alle systemen werken uh, voor, uh, voor 3 mei. En, uh, maar goed, nee, en nadat de Formule 1 is vertrokken. en het circuit weer netjes is, gaan we vanaf nou legt zeg twee, tweede week mei weer gewoon over de oude voet verder. En de over orde de, de orde dag. van de dag. En ja. alle evenementen organiseren zoals we dat afgelopen jaar ook hebben gedaan. En er zitten weer hoogtepunten bij zoals de Historic Grand Prix. Of de Adenk Masters of Blank Pen GT uh, komt weer. Maar ook uh, bijvoorbeeld de historische Zandvoort Trophy. Uh, uh, nou ja, de DNT breedte evenementen. Uh, of speciaal evenementen als American Sunday. Dat gaat gewoon allemaal weer En We gaan ook nog een zondagje hardlopen heb Ook nog begrepen? Ja, ja, eind maart. Tussendoor, ja, eind ja, maart. Nee, daar staat ook gewoon ja. en uh, Kijk, dat is uh, ja, er zijn natuurlijk nog wel, uh, ook met, je weet natuurlijk nu niet van tevoren, uh, wat voor winter gaan we krijgen. Als we extreme winterse omstandigheden krijgen dat heel erg lang gaat vriezen. Ja, dat gaat dan ook een vertraging geven, natuurlijk in in, in de, in, in het in het afronden van de werkzaamheden. Dus daarom moeten we met alles eigenlijk tot en met maart wel een. Klein voorbehoud houden, maar ik had toevallig vorige week contact met de organisatie van de, van de, van de circuitrun. En ze zei: Nou, jongens, één ding weten we zeker, die circuitrun gaat altijd door. Ja. Ja, al, ligt het al ligt het asfalt er nog niet overal, Daar hardlopen er gewoon sowieso wel ja, door. Ja, dat, dat is op <laughs> zich inderdaad niet zo. Is, ja. is het voor de, voor de mensen die zeg maar gewend zijn om op het circuit te racen hè, door het hele, over het hele jaar? Er zijn natuurlijk mensen die al jaren op dat circuit komen om te racen. Is het daar extra leuk voor geworden? Wat er dan straks verandert aan ja, nou, het circuit? Ik, ik denk zelf dat de wijzigingen die aan het circuit komen, uh, en er zijn eigenlijk maar, maar twee wijzigingen die je echt gaat merken als, als, als, als, als uh, coureur. Dat is de bocht 3, de Huguenotsbocht, die uh, wordt iets meer eerder naar binnen gelegd. Hè. Die gaat iets eerder naar links. Om aan de buitenkant wat meer nee, ruimte, uh, ruimte te creëren. Te creëren ja. Als een auto crasht. En die, bonk, die uh, sorry, bocht. Die krijgt een uh, iets andere verkanting ook. Uh, waardoor je daar ook harder doorheen kan weer. En dat je als je boven in de bocht rijdt. Dat je er harder doorheen kan. Als dat je beneden in de bocht blijft. En ja, we hopen dat daarmee ook uh, weer wat extra inhaalmogelijkheden gecreëerd gaan worden. En natuurlijk de laatste bocht. Hè, de Adelijnlijndek bocht. Ja. ja, die komt ook wat steiler te liggen. En uh, wat meer verkanting, zodat auto's daar, de Formule daar met hun vleugels naar beneden, de DRS, zoals ze dat noemen, uh, doorheen kunnen. Om ook voor de Tarsonbocht weer een, uh, een, een uitremactie te kunnen, kunnen creëren. Maar dat is natuurlijk, die, die, die banking maakt het voor andere klassen natuurlijk ook heel aantrekkelijk, want inderdaad. Uh, als je al niet volgast door die laatste bocht komt, nu in de huidige omstandigheden, kan je straks voor wel ook naast elkaar er doorheen. Uh, ja. Want ja, ook de auto die aan de binnenkant zit, heeft diezelfde banking als die auto aan de buitenkant zit. Dus als je je auto ernaast weet te zetten, dan kun je hem zelfs inhalen. Want als je bovenin rijdt, moet je meer afstand afleggen dan aan de binnenkant. Ja. Dus ja, we verwachten er echt veel van. De... Uh, dat, het ook, dat het circuit echt leuker gaat worden uh, na de aanpassingen. Voor, ah. Ook voor alle andere klasses. Dus, uh, uh, ja. Wie denkt daar aan mee aan dat soort veranderingen? Is dat ook de, de, de mannen met ervaring in uh, auto's? Ja. Jan dus zelf, bij nou, wijze van ja, spreken. Het, het, het, ja, nou, dit idee eigenlijk is eigenlijk gewoon bij onszelf uh, vandaag gekomen. Mijn, ja. uh, bij mijn collega Niek. Die, die op een gegeven moment zaten maar van hoe kunnen we dat nou aanpassen. En die, die kreeg echt een, een, echt een mooie uh, ja, hersenspinsel. Van, nou, waarom leggen we hem niet schuin in die bocht? En dat hebben we toen overlegd met onze... Een uh, circuitarchitect eigenlijk. Ja. Dat is uh, een Italiaan, Jarno Zavelli. Die is van Studio Dromo. Die hebben ja, meer circuits ook aangepast voor de Formule 1. En dat idee daar neergelegd... Ja, die was ook meteen enthousiast. Ja, dan moet je dat natuurlijk ook nog wel bij de VIA uh, er nee, krijgen. Want in Amerika zijn kombochten heel normaal op circuits. Maar hier in Europa ja, je komt dat gewoon niet voor. Dus je moest er daar wel even aan wennen. Maar nadat we wat simulaties hadden laten zien... dat ook bij de Formule 1 hadden neergelegd. En die waren er meteen enthousiast over. Nou, toen kregen we ook vanuit de VIA alle, alle medewerking. Dus ja, het gaat wel uniek worden... Het is echt, het is het in West-Europa het enige circuit, euh, zeker Formule 1 circuit, wat, wat komt mochten heeft straks. Dus uh, althans twee. Dus de Indica, Indica kan ook komen? Ja, ja, maar dat is echt een oval. Dat zullen wij nooit worden. Maar goed, inderdaad. Het is wel heel leuk. Het is... en vooral wat echt leuk is natuurlijk. Is dat de laatste bocht. De bocht vernoemd is naar Arjen Luindijk. Die natuurlijk twee keer in die 500 heeft gewonnen. Ja. juist die bocht krijgt die kanting En dat maakt het natuurlijk. Dat maakt extra het leuk. extra leuk. Ja. Ja. Ja. Uh, dan is natuurlijk ja, jaarlijks ook nog uh, het grote familiefestival, uh, de Max Verstappen of de Jumbo Dagen. Ja. Wat gaat daarmee gebeuren? Nou, die, die? Nee, die, zijn, die komen niet, die nee. zijn er niet. Nee, uh, Dat haalt op. En wij zeggen natuurlijk heel trots, jongens, we hebben nu een, gewoon een echt Formule 1. In plaats van één of hey, twee formule 1's ja. hebben we de 20. En die rijden nog een echte wedstrijd ook. Uh, nee, de, dat gaat niet door in dit evenement in die vorm. Maar Jumbo is wel uh, een van onze uh, sponsoren van de, van de Duskampie. En die zullen nog wel voor hun klanten uh, een actie gaan doen in de supermarkt. Uh, waarmee mensen ook uh, voor de vrijdag uh, kaarten kunnen gaan bemachtigen voor, uh, ja, voor Zandvoort. Dus uh, het, Zoals we het evenement hebben gedaan de afgelopen jaren gaat het niet meer door. Maar er, er komt wel een, een soort Jumbo dag. Dat, ja, uh, dat, juist omdat dat veel meer op die ja, familie gericht ja. is. En niet alleen op ja, de, de echte maar meer details kan ik niet over zeggen. dat. Uh, nee, nee, dat nee, je nee maar, je maar, maar ja, goed, wij zijn altijd nieuwsgierig. Ja, dus wij blijven het, vragen. We het ja. het eigenlijk wel weten. Ja. Ja, wij moeten zo de agenda ook nog doen. Uh, uh, laten we dat vooral ja. niet vergeten. Ja, ja, al met al. Het gaat gewoon allemaal gebeuren. Ja, ja alles, gaat, alles gaat door. Hè. En uh, natuurlijk, uh, er zijn nog wel wat, uh, wat, wat, wat hobbels links en rechts. Maar wij hebben onze focus op, uh, op 3 mei 2020. En we ja. zijn ervan overtuigd dat, dat, uh, dat, het, goed dat gaat, het goed gaat, van, gaat komen. Maar. En als ja. ik zo uh, in de Zandvoortse krant lees... gaat het ook goed met de site-events ja. uh, eromheen. Ja. Uh, er is nu een vaste partner die het gaat organiseren en die alles aan gaat doen. Op, Op zich is dat ook heel mooi. Ja, en wat natuurlijk vooral leuk is... is dat het echt ook al de weken voor het evenement al begint. Eigenlijk de startschot komt eigenlijk al met de circuitrun, eind maart. Ja. Het uh, is dus vijf weken voor de echte <coughs> wedstrijd. En dat is natuurlijk ontzettend leuk... dat het vanaf dat moment echt gewoon gaat leven in zand. En ja, nogmaals, ik... Uh, ik bedoel, het wordt niet alleen een feest voor Zandvoort, maar uh, die weken voor de race en tijdens de evenement zelf. Maar ja, daarna uh, weet ik zeker, staat Zandvoort weer gewoon op de wereldkaart. Goed op de kaart. Iedereen, iedereen, iedereen kent het dan. Nou, ja, dus. Zeker. Nou, dus alleen nog maar de weergoden omkopen. Dan gaat het helemaal goed komen. <laughs> <laughs> Moet je heel veel geld voor ja, hebben ja, volgens mij. Nou, ik denk niet ja. dat we dat nog hebben. Nee, precies. Right. Dankjewel uh, Bedankt, Erik graag. voor je komst tot en uh, succes en tot de volgende keer inderdaad. Graag gedaan. Uh, wij uh, gaan uh, denk ik maar de agenda <coughs> gelijk uh, doen. Is dat een goed idee? Dat is een goed idee, alleen heb ik hem hier niet. Maar... Ja, ik heb hem uh, in Hij het kan. klein op mijn, uh, op mijn uh, telefoon. Goed, we hebben, nou, om aan te sluiten bij dit onderwerp, Expositie Historic Grand Prix in het Zandvoortsmuseum. Jan Flinterman en Dries van der Lof, de eerste Nederlandse Formule 1 coureurs. En dat loopt tot 3 november. En ook de expositie Wonderkamer in Zandvoorts museum die loopt tot volgend jaar 23/6, dus daar kan men gewoon altijd gaan kijken. Nou, en dan hebben we het net gehad al met Gerard over het wild gaan in Zandvoort, de hele maand oktober diverse activiteiten uh, publieksavond besteden we wildwaterraften, expeditie Robinson enzovoort enzovoort. enzovoort. Zandvoort ja. goes wild. Ja. Goed, vanavond is er ook bij de om 8 uur. Combo G. van den Berg live in het theater. Um, ik denk dat dat heel mooi wordt. Want G. van den Berg is natuurlijk een kanjer. En die kan echt fantastisch spelen op haar accordeon. Als ik dat zo mag uh, zeggen. En uh, er is een combo. Daar zit uh, Peter, uh, hoe heet hij ook weer? Ja. Uh, yeah. Wat erg dat ik zijn achternaam niet weet. Nou, maakt niks uit. Ja, uh, het, is het, in ieder wordt geval, het wordt heel erg mooi. Dus uh, als, als, ik weet niet, uh, uh, er zijn vast nog wel kaarten te krijgen om daar naartoe te gaan. Ja, en dan morgen, ook in de krocht, de Jukebox from the Heart met zangeres Anita Sanders. En dat begint om half drie. Precies. Volgende week, op 20 oktober, is er een lifestyle en cadeaumarkt op het Badhuisplein. En dan hopen we dat de Weergoden ons gunstig gezind zijn. En dan op 20 oktober ook Bimmers World op Zandvoort-Circuit. Ja, geen idee wat het is, maar het klinkt mooi. Ja, dat is op zondag. En op ja. diezelfde zondag is er een classic concert. Dat is een piano recital Viviane Cheng in de Protestantse kerk. Nou, ik heb haar volgens mij al een keer eerder gezien. Zij is heel bijzonder. Het begint om drie uur. De kerk gaat open om half drie en de entree is vijf euro. Nou, dat is natuurlijk voor niets, zou ik bijna zeggen. En dan op 29 oktober echt voor iedereen die kan zingen, de wapenzangers, meezingavond in het wapen van Zandvoort. Ja, om 8. Ja, precies. Dat, dat echt is echt te gek hoor. Dit ja, is op, op vrijdagavond. En uh, als u zin heeft om nog wat uh, te eten, kan dat ook uh, daarvan tevoren. Het is een inloopavond. Dus iedereen die zin heeft, krijgt een boek en zingt gewoon gezellig mee. 3 november. Najaarsconcert van het Zandvoorts Mannenkoor in de Sintagata. Um, ook weer aanvang om half drie in de middag. Ja. En dan 17 november is er nog weer een uh, classic concert. Dat is dus eigenlijk een maand later. Het symfonieorkest Haarlem in de protestantse kerk. Dat is als vanouds altijd weer een spektakel. Ja. Want zo'n orkest en de akoestiek in die kerk is geweldig. Dus dat kan ik zeker aanbevelen. Dat begint ook weer om drie uur. Kerk gaat open om half drie en de entree is vijf euro. 23 november, een van de laatste activiteiten op het circuit. De Zandvoort 500 race. En 24 november de Troje Trilogy, Trilogie, moet ik zeggen. De Troje Trilogie, dat is een toneel en zang van tocodrama Amsterdam in Theater de Krocht. En dat is om half vier. En dan hebben we 30 november, opnieuw in de Krocht. Uh, Mark Eindhoven en Live Orkest. In, en dat begint om 8 uur. Ja, dat is, die is al eerder daar geweest. Uh, daar ja? ben ik bij geweest. Ja, dat is een bijzondere mooie zanger. Goed, dan gaan we naar de eerste dinsdag van de maand. Om half elf, digitaal, digitaal spreekuur. Voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone, etc. Bij Zandvoort. Uh, ook Zandvoort, Vlemingstraat 55. Hoe lang hebben we nog? Nog één, nog één minuut. Dan gaan we dan dat aan... afronden. Ja. Nou, dan bedanken we de techniek, Jelmer. Het was even spannend om te beginnen, maar het is helemaal gelukt. De muziek was van kort draaien. Redactie, Gert van Kuik. Eindredactie, Gerry Rutte. Een presentatie van Irene, van de, Irene de Jager. Sorry. <lacht> Leon van Es. Ja. Goed, we <lacht> zijn eruit gekomen. We zijn eruit. En uh, wij wensen iedereen een fantastisch mooi weekend. En graag tot een volgende, volgende keer. Dag. Dag.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 Try to find my